Uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Misdaadjournalist Bas van Hout heeft jarenlang informatie gedeeld met de geheime dienst. Maar doordat de samenwerking uitlekte, liep Van Hout groot gevaar. Dat schrijft Volkskrant in de reconstructie. De journalist zegt dat hij de AIVD, toen het nog de BVD was... alleen waarschuwde als hij wist dat er iemand in levensgevaar was. Bijvoorbeeld als er een liquidatie aan zat te komen. De andere informatie die hij deelde had hij als journalist verzameld. Van Hout merkte in 2010 dat zijn rol bij de geheime dienst... bekend was bij de misdaad omdat hij zijn werk steeds moeilijker kon doen. Hij kreeg van de AIVD een schadevergoeding van 865.000 euro.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 Het is niet duidelijk wie erachter zit en wat het motief was. De politie benadrukt dat agenten zulke gesprekken nooit telefonisch zullen doen. Het weer, vooral uh, het is bewolkt, buien met veel wind, met vooral in de kustprovincies en rond het kans op zware windstoten. Het wordt 16 tot 19 graden. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Morgen is het droog, met nu en dan zon en het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers Doe Does lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. I'll whisper things in your ears, I'm gonna tell you lots of things I know you've been longing to hear. Come on, little darling, take my hand. first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 On. bring them tafel, uh, Roy, ja, met uh, Donna Corbani. <laughs> ja, wat een levensloop. Uh, het is ongelooflijk, ongelooflijk. En ze ziet er nog steeds zo jong uit. Ah, een jonge meid. Uh, van oorsprong uit Californië. Wat zal ze toch hier koud hebben, moet ik zeggen. <laughs> uh, met de Nederlander hier naartoe gekomen. Al jarenlang in Zandvoort woonachtig. Ja. En het is een beroemdheid. Als ik kijk wat jij allemaal gedaan hebt, geschilderd hebt...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 Er zijn ook andere kunstenaars, hè? Ja, er zijn ook verschillende, elke weekend nieuwe kunstenaars. En we zijn elke weekend uh, geopend. En kiramisten en noem maar op. Ja. Nou, kunt u daar naartoe, maar u kunt ook naar de Van Spijkstraat. Ja. Nummer? Nummer 104. En dat is op 15 juni uh, ben ik daar met bubbels en bijt. kun je een lekker glaasje bubbels komen halen en kijken naar mijn nieuwste werk tussen 3 en 6. Spijkstraat 104.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 Down into the knees, come and dance every night, sing with a hula- band.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 Yoga, misschien wat voor jou bij zonsondergang? Dank je Ja, nou hartstikke <laughs> goed, heel ontspannend. Misschien voor mij beter. <laughs> um, uh, wijnproeverij bij Ayuma. Uh, ja, er is zoveel te doen. Stop. Ja, maar het is zo leuk. <laughs> Wanneer is culinaire? 28, 29 en 30 juni. You know.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 Er is hoop te doen uh, Want, komen de komende weken. Jongens, we gaan even kiezen. de expositie Frisse Wind... met Ada Breedveld en Lisbeth Milor in het Zandwins Museum. Uh, 8 juni, ja, 8 juni alweer, dan hebben we vuurwerk. Ik even, waarschuw maar even. Ja, even is wel handig om uit uh, te melden. Een beachclub, ja. vanavond om 12 uur, 0000, voor een privéfeestje...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 Oh ja, we hebben ja. uit Zandvoort zometeen. Ja, dat is een hele uitzending van uh, acht jaar geleden. Die ik had met Jan Visser over het oude postkantoor in Zandvoort. Met de potkakel die in het midden stond. Dat postzegels nog twee cent waren. Ja. Dat telegrammen daar bezorgd werden en afgeleverd dat werden. Was allemaal acht jaar geleden nog? Nee. Het <lacht> <Ja, lacht> interview. interview was acht jaar geleden. <lacht> <lacht> Dit was een hele oude man. Dankjewel. Tot de volgende keer weer. Volgende week uh, zijn we natuurlijk uh, live uh, vanaf het... Uh,